...te jong met het NOS-journaal. De EU slaagt er niet in om binnen afzienbare tijd... ...zelf zoveel mogelijk essentiële grondstoffen uit de bodem te halen. Voor die grondstoffen, die worden gebruikt in onder meer zonnepanelen, batterijen en windmolens... ...is de EU nog afhankelijk van China, de VS en Turkije. Het Europese doel om over vier jaar 10% uit de eigen bodem te halen wordt niet gehaald. Onder meer doordat vergunningsprocedures veel langer duren. In Brussel heeft een jongen van 14 zichzelf bij de politie aangegeven... Nadat een jongen van 15 in brand was gestoken. Eerder was al een jongen van 16 aangehouden. En volgens deze Belgische eh, verslaggever van de VRT gaat het om bendegeweld. Maar het zou gaan om geweld tussen jongerenbendes. Volgens onze informatie niet het intussen klassieke drugsgeweld in Brussel. Maar wat dan de exacte aanleiding hiervoor was, dat is nog niet duidelijk. Er wordt onder meer gekeken in de richting van schoolverlaters of jongeren met problematisch spijbelgedrag. Het slachtoffer werd vrijdag aan het begin van de avond met benzine en in brand gestoken. Hij sprong daarop van een brug... waarna hij zwaargewond uit het water werd gehaald. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar. Bijna 100 lokale politieke partijen... hebben een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer... omdat ze veel geld mislopen. De wet die voor die partijen de subsidie moet regelen... is nog niet door de Kamer behandeld... En daardoor is er volgens de lokale partijen niet genoeg geld om fatsoenlijk campagne te voeren, terwijl de gemeenteraadsverkiezingen al over ruim zes weken zijn. De zoon van de Noorse prinses met de Marit is gisteren opgepakt. Hij zit voor zeker vier weken vast. De 29-jarige Marius wordt verdacht van mishandeling, bedreiging met een mes en het overtreden van het contactverbod met zijn ex-vriendin. Morgen begint er al een grote rechtszaak tegen Marius vanwege eerdere delicten, waaronder verkrachting. Het weer, heldere avond en nacht met een stevige oostenwind. Het koelt af naar min 8 graden in het noordoosten en plus 1 in het zuiden. Morgen trekt neerslag over en is er kans op ijzel. Het wordt van noord naar zuid min 2 tot plus 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is alleen de geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio door de afsluiting van de A22 van Velsen naar Beverwijk. Daardoor lange file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velsen nog drie kwartier vertraging. Op de A5 Hoofddorp-Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Op de N200 Zandvoort-Amsterdam tussen de aansluiting met de N208 en knooppunt Rotterpolderplein 50 minuten vertraging. De N202 IJmuiden Amsterdam bij de Afrit Hoofdweg, 50 minuten. De andere kant op tussen Spaar en de en na aansluiting met de A22 een half uur verdraging. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ja, en dan heb je weer zo'n moment dat hij het weer even gewoon af laat weten. Not responding. Ja, dan zitten we weer. Nam-tidam-tidam, ja gaat weer wat aanloopproblemen wat betreft dit uh, tweede uur, want ja, dan uh, doet het systeem even moeilijk. Dan ben ik bezig om iets uh, uit het grote systeem waar deze dit uh, programma onder hangt uh, van, het, uh, van de omroep probeer ik even een geluidsbestand van het afgelopen uur... even over te hevelen naar een map. Ja, en dan, uh, dan pruttelt hij uh, die computer. En dan op een gegeven moment uh, wil jij beginnen met, uh, met het, uh, het eerste nummer van de tweede uur. En dan blijft hij hangen. En dan uh, moet je dus iets uh, gaan vertellen over uh, van waarom dat hier blijft hangen. Nou, dat heeft uh, alles te maken met systemen die niet helemaal uh, werken... zoals ze zouden moeten werken. Maar uh, we zijn inmiddels uh, begonnen met uh, uur nummer twee... Mamaloo en The Dogs. Dat uh, was het eerste nummer. Terwijl ik uh, nog uh, heel fijn... Uh, nog een paar uh, letters uh, ergens... Uh, zie staan uh, in beeld. Maar goed, dat maakt niet uit. We zitten wel op... Uh, jij buis in ieder geval. Dat, dat één ding. Uh, je, je, er staan nog wat letters... maar uh, die zullen zo direct wel gaan verdwijnen. Nu is het tijd... Uh, voor uh, Exilia. Uh, met het uh, nummer Dance with Danger. En uh, dat heeft ze vorige week... uitgebracht. Uh, dus die laten we nog een keer... horen. Of I like the heat, burn it I like my heart, with the night in it, I like him best, when it can't resist, I like the need, do it now. It's on its lips I love it when it goes to I love a side clip around the hips I love to dance as we breathe and sing I love to move it around En het uh, nummer wat je net hebt uh, kunnen horen heet... Will you always be Cold? Ja, ik ben helemaal van mijn apropos af in dat opzicht. Krijg je wel eens, dan, uh, dan uh, werken dingen niet. En je uh, staat ook daar weer met die camera. Maar goed, ik uh, kijk ook fijn in die camera. Maar goed, uh, we gaan uh, beginnen. Want we hebben in de studio vanavond Tom Bruins. Maar is niet alleen, want... Hij heeft ook nog een doetsenist meegenomen en dat is Philip Kars. Uh, laten we eerst uh, beginnen met uh, Tom Bruins, want uh, goedenavond. Goedenavond. Ja, oh sorry, ik moet wel even nog een keer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat heb ik dan weer. Het is me altijd een beetje jammer dit, uh, dat ik uh, de schuif dan weer niet over heb staan. Ja, ja, ja, ja, dat krijg je dan. Moe, moe. dit. Dus, uh, goed, uh, we gaan hem uh, nog een keer Terug uh, Tom Bruins vanavond. Goedenavond. Goedenavond. <laughs> ja. En hij is niet alleen, want hij heeft ook een toetsenist meegenomen, dus Philip Kars. Goedenavond. Ja. Even, uh, even netjes weer uh, makkelijk weer bij het uh, monteren uh, van de, de samenvatting. Um, Tom, want hebt vorig jaar heb jij een album uitgebracht. Het is ook meteen je debuutalbum uh, geweest, toch? Klopt inderdaad. Het allereerste dat ja. ik heb uitgebracht, überhaupt. ja. Um, want laat ik eerst beginnen met, de, met de, die eerste vraag van... Hoe ben je op het idee gekomen om zo'n album als Waiting for the Rain op te gaan nemen en uit te gaan werken? Dat is uh, op het consortium ontstaan, denk ik, in mijn laatste jaar ongeveer. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik uh, was behoorlijk uh, gefascineerd door Tommy van de Hoe. En uh, toen dacht ik, nou, dat... Uh, dat wil ik ook proberen in een rockopera schrijven. En dat idee is uiteindelijk gestrand. Maar het idee van nummers die met elkaar te maken hebben en elkaar overgaan. Die, uh, dat idee heb ik vastgehouden. Eigenlijk ja. zodoende. Dan heb je op een gegeven moment dat concept bedacht. Dan ga je ermee naar buiten. Uh, maar, maar hoe gaat het dan verder? Want dan uh, moet je op een gegeven moment uh, dat laten horen. Moet je je ook op een gegeven moment shit uh, als, naar, uh, als er maar iemand is die dit, uh, die dit begrijpt. Of wat dan ook. Werkt het een beetje zo of niet? Ja, nou ja, ik heb uh, toen, er tijd, toen die nummers uh, grotendeels af waren... heb ik uh, uh, Jorik van Norden een uh, mailtje gestuurd met... Goh, heb je uh, wat feedback voor me? En toen was hij eigenlijk heel enthousiast over, uh, over de muziek. En toen uh, mm. heeft hij me voorgesteld aan Frans Hagenaars. En uh, me geholpen met het realiseren van die droom eigenlijk. Dus, ja. uh, het ja. was dus eigenlijk al een droom uh, toen je dit uh, had uitgedacht... Om hem dan ook te verwezenlijken met mensen die je dus net hebt ja Ja, zeker. Nee, ik had, ik had uh, uh, yeah, wel gehoopt dat dat bijvoorbeeld met iemand als Frans Hagenaars uh, gerealiseerd zou kunnen worden. Dus uh, dat was wel heel bijzonder dat dat dan uh, ook lukte, inderdaad. Uh, ja. Ja. Dan is dat album uit. Uh, dan ga je rondmailen. Een van die mails die komt bij mij terecht. En ik ben hem me gelijk meteen ook verkocht. Want ik uh, zei van ja. Zoiets heb ik natuurlijk ook nog nooit eerder uh, meegemaakt. Uh, ik, ik heb ook nog gezegd... want we hebben elkaar nog uh, gesproken... bij, uh, bij de uh, optreden van Jorik van Noorden... op 6 december in Patronaat. Klopt. Um, dat er nog, dat er best nog wel wat... Uh, en ook volgens mij via de telefoon... hebben we elkaar nog uh, gesproken. Mm -hmm. de, ook dat. Uh, wat mij ook opviel... was bijvoorbeeld een, uh, een bekje... Dat, dat Crosby, Stills, Nash en Young-achtige... Uh, wat er heel sterk ook in de eerste, met name in die eerste nummers uh, zat. Ja, die meerstemmigheid. Die meerstemmigheid, ja ja, ja. ja, ik heb natuurlijk veel naar uh, uh, CSN geluisterd, maar ook de Beach Boys. En, uh, ja, dat, ik, ik, ik heb ook zang gestudeerd als, als bachelor. Dus die, uh, hmm. ja, je gaat daar natuurlijk uh, snel zelf mee experimenteren. Dus dat uh, is natuurlijk mijn instrument. Dus ja, ben jij ook iemand die graag van het experiment houdt? En graag de muzikale grenzen verkent? Zeker, ja. ja, ja. Dat gebeurt vooral uh, uh, nou ja, achter de computer of uh, in, uh, in Logic. En dan uh, kan ik daar een beetje knutselen. Ja. En dan uiteindelijk als het, als het uh, zo in elkaar geknutseld is... dan uh, probeer ik het nu bijvoorbeeld in een live setting... weer uh, op verschillende manieren te vertalen. Dus ja. dan zit het experiment weer daarin. Ja. Um, nou, laten we dan ook maar meteen beginnen, want dat uh, lijkt me dan wel, uh, want dat is gelijk uh, actie. Ja, want uh, dat, uh, ook gezien de tijd, moet we een beetje, beetje de vaart uh, erin uh, gooien. Um, want we beginnen met uh, de eerste twee nummers, want die lopen we in elkaar over. Dat gaan we zo direct meemaken. Maar um, we gaan uh, beginnen met To Emily en die loopt dus over in Waiting for the Rain, het titelnummer van het album. Dus het is naar jullie nu. When I was alone You would say It just so happens That we're all visit me until I change my mind, and the sun had cast its rays upon my face. time again. Dat uh, is even gewoon uh, de eerste twee nummers. Um, en ik uh, ga dan even gewoon verder. Want ik pak even het, uh, het, het hele verhaal er even bij. Want we hebben het ook destijds op de website uh, van ons uh, programma gezet. Um, en dat is het gevoel van opgroeien op Waiting for the Rain van Tom Bruins. Um, dat is de titel van het uh, stuk. Klopt dat? Dat heb ik een beetje. Die uh, ja, dekt die, ja, de lading goed ook wel. Gevat, ja, ja. Uh, Want... Uh, je vertelt eigenlijk als het ware een verhaal op uh, dat album. Ja, vanuit uh, verschillende personages en verschillende hoeken inderdaad. Ja. En, uh, ja, je begint aan zo'n schrijfproces met een, uh, met een duidelijk idee. En op een gegeven moment breekt dat af. En ontdek je denk ik naderhand waar het daadwerkelijk over gaat. En toen uh, zag ik dat eigenlijk elk nummer over opgroeien gaat. Uh, vanuit het perspectief van een kind of een puber of... Een ja. bejaard iemand. Dus, uh... ja, ligt er dan ook heel veel van jezelf uh, in dat verhaal in? Of is het ook bijvoorbeeld ja, dat je er ook van een afstand uh, kan... En, en dat het over iedereen zou kunnen gaan? Veel afstand, ja. Het is niet uh, autobiografisch. Mm -hmm. Het is wel uh, af en toe uit het leven gegrepen. Maar het is, uh, ik schrijf wel even vanuit verzonnen personages. Dus, ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment uh, dat verhaal gaat vertellen. Dat mensen die er dan ook echt letterlijk in gaan zitten en luisteren. Dat ze dus uh, ja, een deel natuurlijk in de, in de herkennen uh, in dat opzicht. Ja, ja ik, ik hoop het. Dat, ja. uh, ik ben benieuwd wat mensen eruit halen. Ja, um, dan even over jouzelf. Wat uh, voor uh, ja, jongen ben jij dan geweest uh, als je dat. Plaatst in dat uh, verhaal wat je gemaakt hebt? Oei, goede vraag. <laughs> dat is een goede vraag, hè? Ja. Uh, Dit is de Maarten Verduin vraag, mensen. Uh, <laughs> uh, vrij rustig, denk ik, over het algemeen. Uh, op de middelbare school iets minder, maar dat is uiteindelijk ook weer goed gekomen. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik weet, niet, ik weet niet of ik zelf echt uh, zo duidelijk terugkom op die plaats. Niet. Nee, ja, dat weet je niet. Nee. Um, dan is er nog een vraag waarbij... Want ja, het is natuurlijk gebaseerd... Uh, hè, dus je zegt de uh, uh, Beach Boys. Ook Crosby, Stills, Nash Young. Maar uh, volgens mij ook Randy Newman. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Randy Newman is ook een grote held van mij. Ja, uh, zijn dat ook meteen de inspiratiebronnen van Tom Bruins? Ja, ja Crosby, Stills, Nash Young natuurlijk... Enorm, alleen die, die zie ik niet als uh, de grootste inspiratiebron. Zijn voornamelijk dan inderdaad de uh, Beatles, Beach Boys, Randy Newman en Harry Nielsen heel belangrijk. Ja, ja Dylan. Uh, want Harry Nielsen, die, dat zal niet zoveel mensen wat, uh, wat zeggen. Ja, in de jaren 70 heeft hij geloof ik best nog wel een, uh, een hit hij gehad. Hij heeft geloof een ik. Grammy gewonnen. Wat zeg je? Hij heeft een Grammy gewonnen. Ja, ja, ja, ja. het is niet helemaal een uh, onbekende geweest. Maar uh, hij had er maar een, een handje vol. En daarna was, uh, was het in één keer uh, verdwenen. wat, wat, wat, wat dat er gaat. Dus, uh, maar wat trekt je bijvoorbeeld aan in Harry Nielsen Om even die persoon er even uit te lichten. Die liedjes zijn heel compact en heel rijk. En ook helemaal die arrangementen in de 60s Dus bijvoorbeeld zo'n plaat als Ariel Ballet. Waar dan George Tipton alles voor heeft gearrangeerd. Er gebeurt zoveel. En het zijn gewoon hele, echt steengoede uh, liedjes. Textueel, qua harmonie. Het is, he het is compleet. Je kan, je kan zeggen van ik let op de tekst en je hebt een fantastisch nummer. Je, je kan denken ik let op de melodie en je hebt een fantastisch nummer. Dus je kan het, hoewel het dan aan twee minuten afgelopen keert... Onbeperkt luisteren. Je kan hem ook meerdere malen, eigenlijk achter elkaar, kan je dat horen. Tuurlijk, ja. ja. Die platen die kun je helemaal grijs draaien. Ja, en dan de Beach Boys? Ja, dat is gewoon de meerstemmigheid. En helemaal het latere, ja, richting het smaalwerk. Dus dat, dat, die onvoorspelbaarheid in de. In de structuur van de nummers vooral. Dat is, ik hou heel erg ook van, van progressieve rockmuziek als Genesis. En daar is het ook vooral die onvoorspelbaarheid en die uitgestrektheid. En dan is de vraag natuurlijk, als je het over Genesis hebt, is dat dan de periode na Peter Gabriel? Of... Tijdens Pieter Gabriel. Want uh, volgens mij zit meer de progressieve kant... Uh, in de periode dat de ja. Pieter Gabriel uh, daar nog deel ja, van ik wist, uitmaakt. Ik wist ook niet dat dat een vraag was. Dat is een beetje het verschil tussen Feyenoord en Sparta. Dat is, uh... Uh, Feyenoord en Sparta. Maar je komt uit Rotterdam, begrijp ik. Nee, nee, nee. nee, nee ik ben hem heel mijn hele leven verfijnd. Nee, uh, <laughs> um, Pieter Gabriel uiteraard. Ja, dat ja. is gewoon fenomenaal. Phil Collins was ook fantastisch in die samenstelling. Maar het ja. zijn twee verschillende bands. En ik weet niet of ik... Ja... Uh, yeah. Nee. ja, maar goed, uh, Game, maar Peter Gabriel had uh, gaf dat een beetje dat dat toch een beetje dat andere uh, geluid van Genesis ja, Inderdaad de uh, een beetje ook een beetje een psychedelisch randje van volgens mij ook. Ja, weet niet of het per se psychedelisch is, maar, maar een, nou ja, progressief. van die uitgestrekte verhalen waar ja, je op nou, een gegeven moment dat, denkt, waar het. heeft dit ook weer over, waar je ook gewoon helemaal in kan verliezen, maar het is vooral een muzikale structuur die me heel erg aanspreekt. Ja, heb je ook naar Gabriel geluisterd? Uh, dan Peter Gabriel zelf. Zeker, ja, we ja. zijn er, we zijn er. Uh, wat is het drie jaar geleden nog naartoe geweest, In het Sportpaleis, Aha. met de nieuwe plaat. Was erg goed nog steeds. Ja, en fenomenaal. Ook Gabriel zelf vind ik ook een prima uh, songwriter. Zeker. Want, sterker nog, vind ik hem beren goed zelfs. Heel cool is ook, hoor, alleen ja. is gewoon andere, andere muziek. Ja, dat is dat is wel duidelijk. Maar nou, je merkt het verschil. Uh, wat ik al zei, hè? Uh, Gabriel met uh, Genesis klinkt anders als Gabriel. Die er niet meer in zitten. Dus dat, uh, dat nee. is wel een groot uh, verschil. Uh, heb jij ook een hang uh, naar een stukje nostalgie? Uh, wat ook bijvoorbeeld uh, weer terug te horen is. Bijvoorbeeld op Cornuit uh, Jorik uh, van Noorden. Want uh, die. Uh, uh, uh, ja. Dat, heb je daar ook een hang naar? En dan bedoel je. Met, uh, ja, ja dat, dat er ook een beetje muziek van die, uh, van die periode in jouw muziek uh, zit. Ja, lijkt ja, me ik wel. Ik denk dat het, dat, het, dat het onvermijdelijk is dat, dat, dat het helemaal op deze eerste plaat dat mensen wel zullen horen uh, wat, mijn, uh, wat mijn invloeden zijn. Maar ik. Uh, ja, ik luister ook naar heel, ik, heel verschillende muziek. Dus ik denk dat het op een gegeven moment hopelijk een beetje. Verwaterd en dat er iets fris uitkomt. Ja, uh, is dat ook de reden waarom uh, Jorik van Noorden zegt: Nou, ik wil die, uh, dat album voor jou wel produceren? Ja, ik weet niet wat Jorik <laughs> erin aansprak, maar ik, ik, ik vind Jorik's muziek fantastisch en um, er sprak hem schijnbaar iets aan in de liedjes. Dus wel, ja, het is een hele leuke klik, dus ik weet niet wat dat was geweest. Ja. Um... Ja, nou ja, goed. We, we gaan uh, zo dadelijk nog even wat uh, van je horen. Ik ga eerst nog even een, een nummer draaien. Dus dat, uh, dat, uh, dat is één. En uh, nou, dat is geen onbekende voor jou. Want uh, we hebben hem ook uh, sterker nog hier een uh, paar keer in de studio gehad. Vorige week hebben we hem uh, hier mogen laten horen. De single van P.E.M. Bond. Hier komt hij nu in het echt. Want hij is gisteren uitgebracht. Nummer het Coyote. If it howls and have some friends that you've seen a coyote or it might as well be me no I don't care too much for fame no one ever spells my name right or wrong it ain't for me seeing the world's too well empty hitchhiking through Canada rocky mountains and far north and west and south and east ain't nobody can come. I'm gonna go Het was een P.E.M. Bond. Uh, voor uh, Intimie is het uh, Paul Bond. Uh, dus dat, uh, dat is een uh, nieuwe single. Uh, die hebben we net uh, laten horen. Coyote en King of the Island. Nou, uh, we zijn uh, zover voor het, uh, het tweede blokje. En daar mogen we tussendoor wel uh, klappen. Want uh, ja, uh, bij het eerste zat er een overgang in. Maar uh, dat is wel zo prettig, want dan, uh, want dan hebben we even ruimte dat uh, Tom weer van de harmonium weer terug uh, kan gaan. Naar de basgitaar, want die heeft hij ook bij zich. Uh, Tom heeft inmiddels nu weer plaatsgenomen achter het harmonium voor de mensen die uh, de radio volgen. De mensen die op jij buis zitten, die zien dat natuurlijk. Uh, maar goed, uh, we gaan uh, luisteren naar Toe, Emma. Let's just try Could be fun You know You are the only one Saves her tea bags and always finishes her plate. It's easy, she says, as long as you wear what you're planning to eat. We stay up late to watch a documentary about me I take pity on folks who haven't met my Emma and haven't heard her stories or jokes Once we did not receive the paper but the house we couldn't leave all because she was expecting She's an actress, and I just adore the way she talks, she says, for an artist like me, this is exactly the wrong town to be, there's not a single soul as modest, Creative and unique, I take pity on folks who haven't met my. I've had the guts to say that Voordat uh, we weer verder uh, gaan, ga ik ook nog even Philip vallen, Want ja, ja, hij zit er toch. Dus dan uh, gaan we hem ook uh, er even bij betrekken. Um, even over jou. Um, want jij uh, zit zowel in de kleine setting als in de band setting volgens mij. Ja, ja en op het album ben ik ook te horen. Ja. Ik heb ook alle toetsen van mijn rekening genomen. Dus, ja. Ja. Uh, hoe is hij aan jou gekomen? Uh. Ja, uh, heel erg lang geleden... Uh... Hoe, hoeveel jaar is het terug? Volgens mij 2013 kennen wij elkaar al, ja. want uh, wij zaten op dezelfde middelbare school. Ja. Dus uh, zo lang kennen wij elkaar al. En uh, Het eerste bandje en uh, andere dingen altijd gedaan. Dus, uh, ja, na mm. ja, al die jaren nog steeds. Heb jij ook een muzikale achtergrond, een de, de opleiding of zo? Uh, ja, ik gedacht? heb Consturum van Amsterdam gedaan, de popafdeling. Ja. Uh, en wat is uh, dan de richting die jij uh, hebt uh, gedaan in de, in uh, de... Als toetsenist? Ik vind sessiewerk wel leuk, dus uh, als iemand nog toetsenist zoekt, uh, bel me. Waar ja. de camera? kijk erin? Ja, kijk de camera in. Ik kan hem nu inbellen, dan dus hey. verschijnt hij ja, niet. Nou, dus <laughs> dus, uh, nee, ja, uh, ik vind heel veel projecten leuk. Ik speel een, een yardwork band, George and the Rams, en uh, met Tom, dat zijn nu de voornaamste dingen die ik doe. Ja, George and the Rams uh, heb ik wel eens van gehoord. Ja. Sterker nog, daar heb ik zelfs nog wel uh, iets uh, van laten horen. Uh, ja. Hier in uh, dit uh, programma. Dus, uh, dat dus, was dus, ik dus, ook op is, toetsen. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat ben jij dus. Ja. <laughs> uh, maar goed, uh, en dan is natuurlijk ook die vraag. Hoe lang uh, ben je met uh, muziek bezig? Ja, dat uh, begon met de verplichte pianoles. En op een gegeven moment werd het wel heel leuk. Dus uh, ik ben nu 28, sinds mijn vijfde. Dus ja. 23 jaar. Ja, ja. dat is uh, bijna een eeuw ja. dat je met, met, uh, met muziek uh, bezig zeker, bent. Zeker. Ja. Hoe zit het uh, met jou, uh, Tom? Nu drie maanden, denk ik. Nee. Nou. Uh, <laughs> ja, ik ben ook toen ik een jaar of 19 was op uh, gitaarles gegaan. Mm -hmm. En daar ook meteen uh, bij gaan zingen. Het eerste liedje dat ik leerde was Sloop John B overigens. Dus je ziet waar de Beach Boys vandaan komen. Ja. En uh, ja, sindsdien... ja. Iets minder lang dan Philip dus, maar ik haal hem wel in. Ja, je, je jongen. Ja, oké. Okay. Uh, maar dan, dat, uh, ja, ik, ik, dan heb ik toch een beetje het idee van. Uh, maar dat is altijd toch. Uh, dat is een soort tweede, tweede ding van je geweest. In, de, in de muziek maken. Nee, nee, altijd wel het uh, voornaamste. Uh... Ja? Ja, ja. ja wat, uh, wat, wat trekt je aan om muziek uh, te maken? Ja, ik, ik, ja, het was een beetje een cliché... maar ik zou niet weten wat anders eigenlijk. Dat is altijd... Uh, stond het wel vast... ook op de middelbare school... Van, uh, dat ik naar het conservatorium zou willen. Dus dat, ja, eigenlijk... Ja, plan B heeft weinig zin natuurlijk. Dus, ja, dus je hart heb je eigenlijk al verloren... op, uh, op dat moment. Ja, ja, ja. ja. Uh, we gaan uh, het laatste nummer van uh, vanavond horen. En dat uh, nummer dat heet... O Bundle. En dat is het tiende nummer op het album Waiting for the Rain Ja, en dan rest natuurlijk ook nog een uh, aantal vragen. Want als je dit album nu uh, uit hebt uh, gebracht, want dan is de vraag, wat, uh, ja, wat, wat ga je dan uh, hierna doen? Want ja, daar ben ik al heel, heel erg nieuwsgierig naar. Want dit is natuurlijk een, uh, een verhaal wat je min of meer op een album vertelt. Ah, op die manier, ja. ja en ik weet niet wat, wat, het, wat, je, wat je plannen nog meer zijn. Ben je daar ook ja, over aan het nadenken inmiddels? Ja, eigenlijk is die, die, die tweede plaat uh, op notenpapier zeg ik dan, af. Mm -hmm. um, het is een kwestie van uh, opnemen en weer uitbrengen, maar dat is wel heel snel. Mm -hmm. Dus uh, die wordt hopelijk wat uh, orkestraler. Op welke manier, dat moeten we nog even zien. Maar dat is... Uh, ja, wat uh, minder... Minder um, Tommy-invloed. En uh, wat meer... Uh, Carole King-invloed. Ja, dus... die gaat dan toch meer uh, de muzikale kant uh, op? Want uh, ja, dit is het, ja, wat je zegt. Hè? De meer... Uh, ja, verhalend. Verhaal, ja, ja. ja dat, die, die nummers hebben niet zoveel met elkaar te maken. Nee, dat zijn nee. allemaal los van elkaar. Zich een beetje op zichzelf staande uh, uh, nummers die je dan gaat uitbrengen. Ja, ja. en wat, wat langer ook allemaal per stuk. Ja. Dus dat zullen we wel voornamelijk, als ik nu even denk, het zijn wel allemaal liedjes van uh, minstens 4,5 tot langer. Aha, ja. dus, uh, dus we hebben al een klein tipje van de sluier uh, weten op te leggen Het ja, duurt, duurt nog wel even. Duurt. Ja. ja. Maar er zit er dus een wezenlijke verschil in uh, met, uh, met wat je, wat je nu gaat uitbrengen ten opzichte van wat je nu uh, hebt uitgebracht. Ik denk dat de nummers die we vandaag hebben gespeeld ook op de tweede plaats zouden kunnen komen. Ja. Maar dat, ja, met uitzondering van het uh, Mr. Charles liedje dat op de plaats staat, zouden die nummers niet uh, op de volgende kunnen. Ja. Dus dit is een beetje de, de richting, denk ik. Ja. Uh, voor de radio gaan we hem ook stellen. Waar is Tom Bruins te vinden op het wereldwijde web? www.tombruins.com Of op Instagram Tom Bruins. Bandcamp Tom Bruins. Etcetera. Allemaal duidelijk te vinden in ieder geval. Ja, precies. Um, het was leuk uh, dat je hier uh, geweest bent. Dus... Ja, bedankt voor de uitnodiging. En uh, wellicht dat we je natuurlijk, als er een, nog een opvolger gaat komen, die gaat er komen, denk ik. Ja, dat we je dan uh, ja, weer uh, proberen te strikken in ieder geval. Leuk. Ja. Uh, dat was hem, Tom Bruins. Uh, we gaan uh, even verder. Met een nummer, ja, Waiting for the Rain. Maar dan in een uh, uitvoering. Dat is niet uh, de Tom Bruins uitvoering... of een Isabel van Gelder uitvoering. Er is ook een eigen nummer. En dat uh, nummer dat is van uh, Claire Linteloos... zoals ze die heeft gespeeld... vorig jaar in augustus 2025. for us oh my found your love En mm, dat is bijna het eind van uurtje nummer 2. Dus ik uh, stel voor dat uh, we met uh, jijbuis ook wel een beetje kunnen stoppen. Wat, uh, wat dat er gaat. Want ja, uh, nog een uh, uur uh, ja, Koper, Alleen maar een beetje zitten kletsen. Dat, uh, dat gaat hem niet worden, denk ik. Uh, in, in dat opzicht. Uh, maar we sluiten af met het betekenis. En zo naakt als we gekomen zijn. En daarna hebben we nog een uur. Alternatief FM. Kleine dingen in het leven, in het leven. Ik denk dat we ervan moeten lezen. Kenbaar gezicht en het, uh, het lukt je niet. Het is al zo lang geleden en laat me vandaag even vergeten. Het is al zo lang geleden en laat me vandaag even vergeten.